Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Lottelewin met het NOS-journaal. Ruim 90% van de verloskundigen heeft het contract met zorgverzekeraar Zilveren Kruis opgezegd. Dat zegt branchevereniging KNOV. Ook zouden ze geen contract met andere verzekeraars willen afsluiten voor komend jaar. De verloskundigen vinden dat ze al jaren te weinig geld krijgen van de verzekeraars. Zorgautoriteit NZA bepaalde eerder dit jaar dat er meer geld naar de geboortezorg moet. Maar de verzekeraars zijn het er niet mee eens en hebben bezwaar aangetekend. Amsterdammers kunnen volgende week vrijdag afscheid nemen van Eberhard van der Laan. De burgemeester wordt de dag daarna in besloten kring begraven. Hij overleed gisteravond aan de gevolgen van longkanker. Bij de ambtswoning van van der Laan worden al de hele dag bloemen neergelegd. De vertegenwoordiger van de Spaanse regering in Catalonië heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor het gewelddadige optreden van de Spaanse politie bij het referendum. Hij zei dat hij afgaand op de beelden alleen maar kan betreuren dat het zo is gegaan en dat hij namens de agenten excuses aan wil bieden. Het is voor het eerst dat iemand namens Madrid het geweld rond het referendum voor onafhankelijkheid afkeurt.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 Op de NAVO-basis in Brunsum in Limburg is een Amerikaanse militair om het leven gekomen. De koninklijke marechaussee spreekt van een noodlottig ongeval in de fitnesszaal op het complex. De zaak is onderzocht en er is geen sprake van een misdrijf. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. Het weer dan nog, het is wisselvallig en er trekken buien over het land. Het is ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 In de Randstad staat nog 270 kilometer file. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag... ...daar begint veel verdraging te ontstaan bij Rijswijk... ...want er staat een auto met pech. De verdraging is ongeveer een kwartier. Op de A12 Den Haag Arnhem bij Bunnek... ...een kwartier verdraging na een aanrijding. Alle rijstroken zijn er overigens wel weer vrij. De A27 is nog druk van Almere naar Gorkum... ...tussen knoopend Eemnes en gein ...21 kilometer langzaam rijdend verkeer... ...en ook een half uur verdraging. Ook een half uur oponthoud is er verderop... Van Utrecht naar Breda op diezelfde 27 tussen Everdingen en Werkendam. 40 minuten tijdverlies heb je op de N224 van Zeist naar Veenendaal... tussen Zeist en Woudenberg. En ongeveer een half uur verdraging op de N225 van Utrecht naar Rhenen bij Doorn. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. EZ. Zandvoort een zomerhit. Het ritme van Zandvoor. Ja, ja. Welkom terug. Ja, er gaat iets een en één en ander gaat er fout. Ja, ik snap het ook niet helemaal. Ik heb het niet lekker, dat lekkere melodietje van ons, dat heb ik helemaal niet. Maar ja, ja. Doe du het nog eens, doe het nog eens. Du -du -du -du -du -du -du -du. Die bedoel je toch? Ja, die bedoel ik, deze. Kijk. Kijk, deze bedoel ik. Du -du -du -du -du. Aha, inclusief dansje. Ken je, ken je dat nog van vroeger? Dat, uh, hoe heette dat man met dat, uh, met dat baardje? Dat, een hele oude serie uit België. Kent Die bedoel ik. Dat vind ik een beetje muziek van dit, hè? <laughs> <laughs> het is wel bizar dat ik dan ook precies weet wat jij bedoelt... als jij het hebt over een man met een baardje. Ja, ja ja, ja, hmm. ja, ja. Nou, in ieder geval uh, welkom ja. uh, terug voor het uh, tweede uur. We gaan er nog een uh, vrolijk uurtje van maken. En dan gaan we richting de kerk voor onze generale repetitie. Ja, leuk, leuk, leuk. Ja, ja, ja zeker. Maar en... We moeten nog even eten ergens tussendoor. Ja, er tussendoor. Als doen we, we klaar zijn met de uitzending beginnen zij op dat moment uh, generale. Dus ja. we zijn wel te laat, Hans. Nou ja, dan mogen we wel kijken in de kerk, toch? <laughs> <Fast wel. laughs> dat lijkt me ook Fast wel. wel. Okay. Ja, maar misschien, misschien hebben we ook wel geen generale nodig, je weet het niet. Oeh, oeh, oeh, dat zijn gevaarlijke uitspraken. Nou, het is meestal zo, als de generale slecht gaat, gaat de uitvoering goed. Nou, dan hebben we dus een generale nodig, want dan kan die slecht gaan. Oh, ja, dan heb je gelijk. <laughs> maar we gaan weer lekker beginnen. Ik heb een lekker muziekje uitgezocht. En uh, ja, speciaal voor uh, Roel heb ik een Duits liedje uitgezocht. Dat vindt hij zo leuk altijd. <laughs> <laughs> Treitkomp ben je ook. He. lekker, hè? Geweldig. Ja. Ja, dan gaan ze fluisteren, maar... Nena, 99 loefballons. Ja, 99. Ja, Hans, Hans, Hans, Hoezo ze? Hans is een hij. Oh, ja, ze. Ik fluisterde ja. niet. Zij, dan is het zij. Ik fluisterde niet, hoor. Zij. Goed, ze gingen uh, even uh, in conclave omdat Hans zei... Uh, als Nena mijn moeder zou zijn geweest, dan maakte ik mijn broertjes in de sessies. Oh. En, Wat ben jij. Nee. Verschrikkelijk rotfeentje zo. En wij beide, Toet en ik, die vonden dat niet... Uh, nee, dat is geen naarschakel, Ro. Hans. Ah, ah, Rogen Ro. af. Ah, oh, sorry. Goed. Sandford Goes Wild. Maar nou, de, de, de rook ging al wild. Nou, um, 1 oktober tot en met 31 oktober. Ter afsluiting van het zomerseizoen en vanwege de bronstijd onder de herten. Het is echt wel een heel toepasselijke. Uh, nee, ik zeg niks. Nee, precies. Nee, dat had je al genoeg gedaan. Hij burrelt ook, denk ik. <laughs> ja, nee, dat niet eens. Um, uh, goed. Tijdens Sandford Goes Wild worden er verschillende activiteiten gehouden. U kunt genieten van diverse wild menu's en uh, de prachtige natuur rondom Zandvoort aan zee met eigen ogen van dichtbij ervaren. Tijdens de burrelwandelingen ziet u niet alleen de natuur. U trekt met de gids de waterleidingduinen in op zoek nu. naar het. Herten. gaat nu echt verkeerd Het <lacht> gaat verkeerd. Ja, dat ging inderdaad verkeerd. <lacht> Gezien de grote populatie in dit gebied loopt u deze keer. <lacht> Ik kan het echt niet meer voorlezen. <lacht> Nou. Hans <laughs> die ligt ook wel met een deuk. God. En dan moet ik serieus dingetjes gaan voorlezen. Dit kan toch niet, jongens? Goed. Je loopt met de gids tot de natuur heen. Ah, waarna u met eigen oren het beurlen kunt horen... en kunt aanschouwen hoe de herten het fysieke gevecht met elkaar je moet, aangaan. Je moet het eens proberen Hou met allemaal mensen. oren te horen. Hou je tussen mij niet. doorpraten. Dat hadden we afgesproken. Dat ging me nee, niet door Hans niet. Een unieke ervaring. Maar ook de wandelingen en de ruiters door het gebied zijn onvergetelijk. Want hoe vaak kun je nu van zo dichtbij... de echte Europese bisons zien... Als klap op de vuurbuil, komt u misschien wel naar de Wild Drive-In Bioscoop... op het circuit in Zandvoort op 20 oktober. Dat is ontzettend leuk. Uh, uh, 20 euro per auto per film. En je staat echt op uh, het circuit in de Tarzanbocht. Zijn er twee films of niet? Ja, er zijn twee films. De eerste zal om 7 uur gestart worden. En dat is uh, Lion, King. Lion King. De Nederlandse versie. betada. Zo'n leuk nummer is dat. En, en de tweede film is The Wild and the Furious, deel 8. Ja, ja. En die zal om 9 uur starten. En, en voor die 20 euro krijg je alle tweede films? Nee, per oh, film. Oh, per film. Ja. Ik dacht dat je er één keer op ging. Nee, en... het is uh, 20 euro per auto, per ja, film. Ja. Nou ja, je kan met z'n vier. erin Maar het er is inzetten. gewoon leuk. Ja. Want de vorige keer kon je gewoon een WhatsAppje sturen. Ja. Zo van, he, huh, in Cola Light. En dan komen ze met een blaadje in Cola Light ja. aangerend. Helemaal leuk. Maar dan weet, dan weet je, je waarom, wij nou, waarom wij nou zo aan het lachen waren over dat stukje van jou? Oh, gaan we dat uitleggen Nee, ook? nee, nee. Over dat horen met je oren. Ik denk, dat kan je toch niet met je ogen doen? Dus ja, dat, is, dat is logisch, hè? Ja, dat is dat helemaal een beetje, logisch. Ik ja, ja. Ja. Ja. Nou, nou, maar... Zij heeft gelukkig de tekst niet geschreven. Dus laten we het daarop halen. <laughs> Oh, <laughs> baby, <laughs> Supergrass en uh, ja, we ontkomen er niet aan. Nee, nee, het is nog verder. Ja, ja, ja. ja, wat zullen we eten? Ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. De groenteman heet Hans vandaag en ik e heb een heerlijk e stampotje. Heet elke week Hans. Oh, elke dag. En, en, en ik heb een heerlijke stampot met spruiten teriyaki-marinade en geroosterde cashew-noten. Kijk, zo moet je dat zeggen. En wat hebben we nodig voor vier personen? 600 gram kruimelige aardappels, 60 milliliter sojamelk, amandelmerk kan ook, amandelmelk mag ook, 1 eetlepel rijstazijn, 400 gram spruiten, schoongemaakt, 1 eetlepel sesamolie, 3 eetlepels kikomon, teriyaki-marinade, honey-garlic, 75 gram cashew-noten. 3 eetlepels olie. 2 uitjes inringen. Stampen! Ja. En wat hebben we nodig als materiaal? Uiteraard, als je een stamper maakt, een stamper. Oh, echt waar? Ja, die ja. heb je echt nodig. Oh, wauw. Ik ja. val bijna van mijn stoel, man. Ja, goed. je nou verder over de bloemetjes met de en de buitjes. Wat zeg je? We je nu verder over de bloemetjes en de buitjes? Nee, nee, over de cashew Oh, een andere stamper. Nee, we gaan uh, bereiden. Nu. Zet het maar op. Schil de aardappels en kook ze in circa 25 minuten... in een ruime hoeveelheid water met een snufje zout zoutgaar. Halveer ondertussen de spruiten en kook ze zes minuutjes in watergaar... en giet ze af in een vergiet. Doe de spruiten in een kom en schep de kiekeman teriyaki-marinade er doorheen. Giet ook de aardappels af en stam ze samen met de melk tot een puree. Roer de sesamolie en de rijstazijn door de puree. Rooster de cashewnoten in een koekenpan, zonder olie, lichtjes en laat ze afkoelen op een bord. Verhit een beetje olie in dezelfde pan en fruit de uienringen drie minuten. Voeg de spruiten toe en roerbak ze vier minuten mee. Schep de spruiten en de ui in een paar grote scheppen door de puree. Het moet niet allemaal gemengd worden. Schep de spruitjesstampot in een kom en bestrooi ze met de cashewnoten. Wil je er graag een stukje vlees bij, dan kan dat. Ik kan ik aanraden een rookworst in plakjes te snijden... Of samen met een eetlepel kiekeman tarayaki marinade... een arm in te bakken in een pan. Cashewnoten, moet ik zeggen. Persoonlijk vind ik, als je spruitjes hebt gekookt... dan moet je ze meteen weggooien. Je moet ze niet eens koken. Vind je ze niet? al. ik ik vind ze heerlijk. Oh, jammes. Ja, met, met spekjes erin. Nee, oh, ook niet zonder van de nee, spekjes. Nee, ik vind het echt heel erg <laughs> lekker. En het is, uh, als u het lekker vindt, dan kan u het uh, lezen uh, op onze uh, website. Uh, ja. uh, www.facebook.com slash Kijk, jij weet het. En nou die kleine uit de box. Ja, kom dan maar bij, Toetje. Wauw. Hallo. Hallo, ben ik weer weg? <laughs> ja, wat ja, goed, hè. Ja, ja. Ik, mag, ik mag wakker worden. Ja, <laughs> ja, ja maar als je niet ik... te lang wakker blijft. Nou, hé. <laughs> nou, hey. En wat dus gaan waarom we? Waarom doe jij nou alleen ja, tegen al mij? Al, dus... dus normaal, wauw, die meneer daar die doet altijd zo ja, gemeen. Maar, ja, dat jij maar... niet? Na... Nee, ik niet. Ik doe ben wel lief, hè? Nou, net even niet. Ja, maar ik ben nu wel lief. Oh, oké. Okay. Oh. Wat gaan we als toetje gebruiken? En dan moet ik eerst wachten op pruting. Oh ja. Dingen. Oh, oh ja. Die meneer... Een goed bus, ik, hè? Ja, als ik even... ja, ik wist dat wel. Ja, ja, ja, ja, vertel het eens. Appeltjesmoes met kaneel. Ja, dat vind ik ook lekker. Weet je zo lekker? En dan zo'n druifje erop. Eh? Ja, dat is lekker. Nee, dat is Van dat Van de doe je alleen maar bij Van de Vallenkwist. Oh ja. Ook oh, ben je daar wel eens geweest dan? Ja, vroeger. Ah. Oh. Nou. Ja, als nou. baby. Ja, tien weken We terug. Mogen, ze mogen nu niet met Van de Vallen komen. Maar hey. we moeten dan ook andere hotels noemen hè. Andere, oh, ja. Hoogland en, oh Oh, heel veel meer. Huis, oh, huis te rijden. Adem, Adem Zuid, <laughs> hebben we ook hotel kinderopvang. Aan zee. Ja, hebben we geen reclame gemaakt. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ga dan maar weer. Nou, dag. <laughs> hey, doei. Ja, Dat nog hè. On the other side of the street out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 Drive-by. Ja, Train. Over drive-by. Ja, dat was, dat was een ja. beetje schrikken. Weet je weer met schrikken? Ja, een beetje schrikken. Was dat Weet, je, weer schrikken? Ja, beetje Weet schrikken. je trouwens, uh, uh, voor ik het nou even vergeet, de, de, de soort van open brief gelezen uh, die de uh, bewoners van, aantal bewoners van de flat aan het Badhuisplein uh, naar de gemeente hebben gestuurd? Ja. ja, dat heb ik in de krant gelezen. Ja. ja. Ja, die is met naam en toenam al benoemd op Facebook en vergruist ongeveer. Ja, dat dus dat is al uh, inmiddels ja. bekend wie het was. Maar ja, je, je, weet, je weet hoe dat werkt, ook bij jullie bij het circuit. Hè? Het circuit er zijn altijd dezelfde die er lopen, te, over te lopen te. Nou ja, dat mag ja, ik niet zeggen. Maar jullie vinden ja. het gewoon leuk om af en toe eens dat geluid van die motoren te horen. Ja, Kijk, mij is... elk weekend hoor. Ja, dat geeft ook, ook, helemaal niks. Oké, okay. maar je hebt altijd ja. mensen die lopen te zeuren. Ja, nou, dat zal ik je vertellen. Dat is dan een persoonlijk stukje. De, de ergste die wij hebben meegemaakt. Ik heb twee jaar gewerkt bij de rotonde uh, op de politiepost. En uh, stevast was daar elk weekend een telefoontje van een dame die woonde op de Zandvoortselaan. Ja. Uh, voorbij Unicum nog. Dus dat is nogal een eentje weg van het circuit. Uh, en echt, zij had uh, waarschijnlijk de kalender van het circuit uh, aan de muur hangen. En elk evenement belde ze. Ja. Te veel, Eddie, commentaar. Ja. En op een gegeven moment was er zelfs een race afgelast vanwege het slechte weer. En, uh, en opbellen. Ze belden. Nou, ja. Eddie! Ja. Dat is het zo. toch? Dat is bij ons in, in Hodor, wij hebben dat uh, land hebben wij. Ja. En dat, is, uh, één, dat zijn twee dagen in het jaar. Twee dagen. Ja. En het zijn steenvast dezelfde mensen. Die lopen te yes, nee, juist he. over. De, en wij hebben er net zoveel last van. En ik vind dat helemaal niet erg om dat te horen. Nee precies. Ik begrijp, ik begrijp nee, je, het, het zo Wat mij het meeste stoorde in de brief. Ja. Was dat ze het had over de inwoners van Zandvoort. Ja irritant hè? Daar horen de... wij ook bij. Uh, nee daar ben ik ook. Ja. Uh, nou, iedereen die ik spreek. Die is ook inwoner van Zandvoort. En die heeft er geen moeite mee. Ja, okay. Ook hey, bewoners maar, uit diezelfde flat, hè? Want er zijn er zat die het helemaal niet erg vinden. Oh nee, die die vinden is het juist leuk. ontzettend leuk. Nee, hey, maar nog een keer. De, de, het is één pagina groot, als ik het goed gezien ja, heb. Ja, het, uh, het is de voorzitter geweest van de woningbouwvereniging daar. Oh, oh. Althans, van de, van de vereniging van Vereniging uh, van eigenen. Van die, heeft, die heeft dat erop gezet. Die ja. heeft dat samen met drie anderen waarschijnlijk. Ja. In ieder geval die persoon is daarmee bezig geweest. Want ik neem aan. Uit naam van alles antwoorden, dat vond ik zo erg. Ja, ik neem aan dat ze dat moeten betalen. zo niet. Ja zo hoor, soort. die advertenties moeten ze gewoon betalen. Ja, dus de krant ja. zegt waarschijnlijk, hoezee, kom maar yes. <laughs> Ja, ook wel Sowieso, de krant hoort neutraal te zijn. Die zegt er niks bij. Nee, DFC, die als stuk mag je dat gewoon... Uh... Hebben, dat is ook zo. Ze hebben er ook geen commentaar op geleverd, helemaal niks. Nee, Kranten hebben wat dat betreft gewoon gelijk. Ze hebben gewoon het gewoon gepubliceerd. Gepublice het ja. hoeft ook niet, want de rest van zand wordt fikt zo af. Ja, dat is aardig aan de gang. Ja. Ja. We are searchlights we can see in the dark.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 In Cfm, radio vanuit Zandvoort. Presenteert het strandweerbericht door Toet Kruij. Vanavond zijn er steeds meer buien. Ook vannacht neemt de buigheid verder af. In het binnenland is het droog en aan zee blijft een bui mogelijk. Wel neemt de bewolking toe op een nadering van een storing. Morgen is het bewolkt. En in de loop van de dag gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Het wordt maximaal 12 tot 15 graden en de westenwind is matig tot aan zee hard. Zondag is het beduidend beter weer met verspreid en enkele bui... maar ook zonnige momenten bij maximaal 15 graden. Dus uh, jongens, succes morgen. Kom gezellig ja. naar de kerk, daar zit je lekker warm. Ja. ja. Lekkere hapjes, gezellige muziek. Dan loopt een kaasmeisje Weken. rond. Ja, helemaal leuk. Een ja. kaarsmeisje. Een kaars, kaarsmeisje. Kaars, kaarsmeisje. -S. S. A-A-S-S. Oh. Dus, dus kaars. ik mag niet vragen dan waar het lontje zit. Nee. Je is Deze dat mag jij zeggen. Ja, I see. ja, ze zingt het maar 8400 keer. Dus. Ja, maar ik weet niet wie het is. Dus, uh, Katie Tunstel. Oh. Nood van hoort. De ja, heren. Ja. Ja. Het is goed dat wij niet naar Haarlem moeten. Er is uh, om kwart voor zes, dus uh, drie kwartier geleden... bij de Buitenrusbrug in Haarlem op de N205... Uh, een auto in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond dus rond kwart voor zes. En binnen een mum van tijd stond de auto in lichterlaaien. De wagen was niet meer te redden. Volgens een omstander konden de inzittenden op tijd wegkomen. Gelukkig. De weg is afgesloten voor overig verkeer. En ze zijn dus nog aan het onderzoeken hoe en wat en waarom. Misschien reed je achter de badmobiel. Nou, Daar komt het van die vlammen uit. Ik zie echt zo'n foto. Hij staat echt in lichterlaaien. Hij is op de stoep, uh, half op de stoep, half op dat uh, fietspad gekwakt. Ah, dat is wel heftig om te zien. Het is, uh, als ik hem goed inschat, de foto, dan is dat uh, vanaf de uh, stoplichten voor de brug richting Haarlem. Oké. Okay. Dus het was een. Uh, die brug. Die je het is meestal eens een ja. sluiting, hè? Ja, geen idee. Maar ja, het was. Uh, is het heftig, ja, want is het die dan hele auto staat echt staat nou. Maar de auto staat echt joh, helemaal, helemaal licht is... En dat me altijd denken. Dat het zijn van die kleine dingetjes die doen. Ja, nou dat is ook zo. Het verschil tussen ja. de brandweer en het brandweer. Ja. ja. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie. Niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere landen. Zelfs al ben ik er geweest.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 Met het prachtigste verhaal. Oh god, wat is ze lief. Gisteren had je zappel. Bon, ik mis je heren zoen. Vandaag uit Praag een kattenbel. Want er is zoveel te veel doen. Ja, Pascal en zijn mannen. Er is Lisa veel onder. te doen. Heerlijk. Ja, heerlijk. Ja, Lisa lekker nummer. Oh, oké. Okay, nee. Nee, ik heb geen kennis in Londen, dus ik zal niet zo snel een brief krijgen. Ja, Hoop ik. Dan kan ik sowieso wel zeggen: van, je hebt sowieso niet veel kennis, maar. Het is veel te makkelijk. Is zo, zelfs voor jou te makkelijk. Je was een ongelofelijke inkopper. Ja, ja doe eens wat nieuws. Ik bemoei me er niet mee. Ah, ik ga daar mooi niet tussen zitten. Dit is voor het eerst. Ik ga daar mooi niet tussen. Doet, heb wat. Ja, hoor. Hiervan. Dachten de Zandvoorters in het najaar verlost te zijn... van al die hinderlijke steekbeestjes... dan neemt het trio Mosquitos bezit van Zandvoort. Heel Zandvoort? Nee, joh, natuurlijk niet. Het illustre trio Mosquitos uit Muggenstad Haarlem... treedt namelijk van 6 tot en met 19 oktober strijkers neer... in het Zandvoortsmuseum voor een prikkelende tentoonstelling... van hun bekende en onbekende kunstwerken. Alle drie de Mosquitos zijn bij het publiek bekende, gelouterde en zelfs gelauwerde Haarlemse kunstenaars. Zeker als je de afgelopen jaren in de vroege ochtend de trein naar je werk nam... het patronaat in Haarlem met een bezoek vereerde... of in plaats van je telefoon of tablet als broodnodige afwisseling... een tijdschrift of een krant in je handen nam... op zoek naar de dagelijkse cartoon CQ-illustratie. Wie zijn de tekenaars van de trio Mosquito's, Roelsmit, Schwartz en Trick. Kijk op de website van het Zandvoortse Museum voor meer informatie over deze kunstenaars. Tijd voor een kennismaking met deze Haarlemse mosquito's die hun sporen in de wereld van de figuratieve kunst Ruimschoots hebben verdiend en nagelaten. Op vrijdag 6 oktober vanaf 5 uur s middags is de officiële opening en dat wordt uh, begeleid met uh, opzwepende muziek door de dj's van het SWOT-team. Kijk. Locatie: Het Zandvoortsmuseum aan de Zwadeweestraat, nummer 1. Nice. Ik, ik hoorde iemand die um, Asterix en Obelix gele heeft gelezen. <laughs> ja. Hoor je die? Ja. <laughs> ja. ja. Hey, hey, ik, wou, ik wou even. Wat heb jij mooie nagels? <laughs> ja, dat, die zijn helemaal in stijl voor morgen. Ja, ik ja. zie het. Made in Holland. Hallend. Oh, ja. Albert, leuk. Rood-wit-blauw. hè? Ja, Hans. Hans. Hm? <laughs> dat wordt er een beetje misselijk. Ja.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 have to know that I can be myself. Yeah. And if I could, I would stay.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 Ja, dat is jouw item. Ja, dat is mijn item. Ja, we hebben, ik heb weer uh, iets van negen mailtjes gehad of zo. Dus uh, het, het loopt hartstikke leuk. Um, uh, degene die ik eruit heb gepikt is van Phil Collins. Uh, met als titel In the Air Tonight. En de aanvrager wilde anoniem blijven. Dus bij deze. Oké. Okay. Als je dit soort dingen aanvraagt, dan is het maar goed dat je anoniem blijft. Denk ik. Oh. Oh. Oh. Nou, dat zeg je niet. Dat hoorde je net toch? We zijn er wel om janken, weet je dat? <laughs> ah, dat is niet maar mijn hè? Wow, Nou, doe we we hey, maar niet. Doe eens even niet mijn uh, mensen afkraken die verzoeknummers insturen. Oh. Niet doen. Nee. Mooi oh. nummer, mooi nummer. Ja, geweldig, geweldig nummer. Ja. He, he. ja. Hij leert het nog wel eens. We en jaar nog door. Oh. Ja. Hans. Ja. Kunstkracht 17. Hartstikke idee. Hartstikke idee. daar komt die. 7, 7 oktober en 8 oktober. En daar is hij dan. Op vele verzoek. De open atelierroute. Er zijn veertien locaties. In totaal doen er 39 kunstenaars mee. Een groot aantal doet het atelier open voor bezoek. Voor u. Een uitgelegen kans om eens te kunnen zien hoe een beeld tot stand komt... of hoe de werkruimte van een kunstschilder eruit ziet. Met schilderezel, verfpotten en penselen. Proef de sfeer van het creëren van kunst. Laat u meevoeren door het enthousiasme van de kunstenaar. En wie weet is er iets moois voor u te koop... zodat je iets unieks aan de muur hebt hangen of staan. De deelnemende ateliers zijn aangegeven in een flyer. In de ateliers zijn herkenbaar aan de gele banieren die aan de gevel hangen. Niet alleen kunt u genieten van de ateliers. Ook op de vaste locaties, gallery de wachtkamer, wordt, van, wordt u van harte welkom geheten. Circa 17 kunstenaars tonen hier hun werk, keramiek, schilderijen, fotografie tuinbeelden en beelden, noem maar het maar op. Ze zullen u verrassen. Op het geheel op te luisteren zal in de winkelgalerij... niemand minder dan zangeres Margot Weesie voor u optreden. Met haar grote repertoire aan Engels, Nederlands en Franse liedjes... en haar warme stem zorgt zij zeker voor de juiste sfeer. Dus kijk op de website www.bkzandvoort.nl En... Uh, de kunstkracht 17 vindt plaats op zaterdag 7 en zondag 8 oktober van 11 tot 5 uur. Hans? Ja? Je klonk als Jan van Veen toen je het e-mailadres voorlas. Ja. Wat zegt u? <laughs> en dan hebben we nu een gedicht. www.bkzandvoort.nl Helemaal goed. Okay. Met een kaars voor je raam. Oh, BK Zandvoort met een Z. n Guns N' Roses met Nothing on Heavens door. Je weet uh, waar dit nummer bekend is voor? Geen hey, nu? Fijn als Band-Aid. Oh? Nee. Nee. En, en nee, ik zeg dat Nee, dit de... zeg ik verkeerd. De tribute voor ik... Freddie Mercury. Die is bekend geworden. Ja, ik, ik zeg al tegen je. Ik zeg, vind het raar dat ze daar een liedje over kunnen maken. van ja. kloppen op je deur. En nou, denk ik, ja. Wat het nog meer bizar was. Well, althans, dat vond ik. Axel Rose ja, had gezegd dat uh, um, Freddie Mercury gewoon een vare vlekker is. Die eigenlijk niet zou moeten optreden. Ja. En eh, tijdens de tribute van diezelfde Freddie Mercury deden ze dit. Dat is een goed makertje, denk ik. Maar het was een beetje bizar. Je volgt niet. Nee, het is niet, de telefoon. Ja. Telefoon? Ja, op de achtergrond ging een telefoongesprek. Ja. Er ging een telefoon over en je hoorde wat gebabbel. Dus ah, daar okay. werd hij door afgeleid. Je werd afgeleid. En, en dat nou, je... Als, je, als je het, als je het, als je het uh, van de week terugluistert, dan uh, uh, vind je het ook bizar. Ja, ja, nou, ik geloof graag dat het bizar is. Ik geloof dat Toet wat heb. Nou ja, wat, of ik wat heb. Um... <laughs> oh man, dit gaat echt helemaal een eigen leven leiden. Dat is zo irritant. Um, leuk hoor, zo'n iPad die niet wil. Wezenlijk dit. Ja. Uh, de Koentenel, die is komend weekend afgesloten. Gaat ze mee ronddraaien? Uh, vanaf zeven uur s avonds. Ja, kijk dan. Hij, hij zegt aan het spacen. Uh, vanaf 7 uur s avonds um, is uh, de Koentunnel afgesloten en dat zal uh, um, een poosje gaan duren. De volledige afsluiting is nodig omdat het veiligheidssysteem tijdens de werkzaamheden uh, um, uitstaan. Uh, voor bussen van start voor GVB geldt zaterdag 7 oktober wel een uitzondering. Ze rijden stapvoets en onder begeleiding door de tunnel, waar ook busreizigers rekening moeten houden met langere wachttijden. De contunnel zal maandag 9 oktober voor de spits weer open gaan, als alles goed gaat. Ja. Zit er ook Sorry voor de onderbrekingen in het begin, maar jij zag het hè, mijn, ja. <laughs> mijn uh, petje speest. Ma mag ik je vragen, ze gaan stapvoetsen door de tunnel. Zit er een muziekkorps voor of niet? Uh, Onder nee, begeleiding? Nou ja, geen idee. Dat zal wel uh, beveiliging ja, je zijn. Zou kunnen toch, of uh, niet? Lange het ding niet lek is, dus vind ik alles best. Ja, <laughs> ja, dat is waar. Ja, toch? ja, ja. Nee, het zal allemaal goed komen het is technisch onderhoud ja nou, het moet ook gebeuren ja, dus, uh, zeker voor de veiligheid weekend. is alles belangrijk toch komt en onmijdelijk ja ja ja ja, ja. Nee. goed en nou nee. blijft hij achter het gaat echt geweldig met de ja. techniek hè deze keer ja oh wat erg hij is er hij doet het yes. Yes. hij doet het hij ja. doet het wat mooi en zij doet het niet dit is mooi Nee, dit is The um, De The de maar wel mooi. Nee, money for nothing. Oh. <laughs> Oh, Yo -yo. We hebben een beetje een klein probleempje. Wat dan? Ja, we zijn door de tijd heen. Oh, ik denk, ja, daar beginnen we daar volgende keer mee. We dat gaan dat hier keer maken, we dat goed. Heel goed. Ben jij dat onthouden dan ook, Han? Uh, <laughs> wat denk je? Ja, niet Niets. <laughs> daar heb ik het echt nooit voor. Oké, okay, bij oh, deze. Stil. Ja. De volgende ja. Keer. Dus. Maar goed, ik wens iedereen een goed weekend. Ja, tot donderdag. Zeker. Hey, tot morgen. en de ja, kerf bij Korenag. Ja. Natuurlijk. Dat is zo. Ja. Ja. Ja. En wij zijn er op de radio volgende week weer. Ja. Jullie donderdag. Wij donderdag. En ik ben er vrijdag. Nu. Nou, gezellig, gezellig weer. Goeie week en tot de volgende keer. Toppie. Oké, okay. Doei.